10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Nederland stevend opnieuw af op een recessie. De derde sinds 2009. De economie is in het derde kwartaal van dit jaar met 1,1 gekrompen ten opzichte van het vorige kwartaal. Vergeleken met een jaar geleden is de krimp 1,6 Het CBS. De afgelopen kwartalen fungeren de export nog als motor die in zijn eentje de Nederlandse economie nog aan een groei hielp. Nou, in dit kwartaal lukte dat niet meer. De exportgroei was nog maar 1,6 procent. En dat was niet genoeg om de krimp van de binnenlandse bestedingen te kunnen compenseren. Ook de malaise in de bouw en de lagere consumentenbestedingen spelen mee, al dus het CBS. In de eerste twee kwartalen van dit jaar was er nog sprake van een lichte groei van 0,1 procent. Het CBS kwam ook met werkloosheidscijfers. In oktober zijn opnieuw meer mensen hun baan kwijtgeraakt. De werkloosheid steeg van 6,6 naar 6,8 procent. Er zitten nu 536.000 mensen zonder werk. Vooral 45-plussers raakten hun baan kwijt. Het Erasmus MC in Rotterdam gaat een internationaal onderzoek leiden... naar illegale orgaanhandel. Er zijn steeds meer aanwijzingen voor orgaantoerisme... waarbij patiënten naar het buitenland reizen voor een illegale transplantatie. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe vaak dat gebeurt... en hoe criminele organisaties en artsen daarbij te werk gaan. Het onderzoek krijgt subsidie van de Europese Commissie en gaat drie jaar duren.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 In het hele land, behalve in het zuidoosten, komt plaatselijk dichte mist voor. In totaal nog 45 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer onder andere op de A4, de na richting Amsterdam. Tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Nieuwemeer, 9 kilometer. A7 Zaandam richting Hoorn, voor de afrit A van Hoorn 6 kilometer. Er was eerder vanmorgen een ongeluk gebeurd. Inmiddels zijn ze daar aan het opruimen. In beide richtingen is nog steeds de linkerrijstrook dicht.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Nieuw quoten met Brussel voor vrouwen aan de top. De wiederwereld vreest nieuwe onthullingen. Dopingcomplot, de overname van een boerenbedrijf van vader op zoon... gaat vaak over miljoenen en dat geeft spanningen. Ja, dat kan wel leiden tot flinke spanningen onderling. En dat kan ook leiden tot boosheid bijvoorbeeld en niet altijd rechtvaardigheid. En de ochtendhumeur van Henk Spaan, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Er moeten meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven, vindt de Europese Commissie. Over acht jaar moet 40% van de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven bestaan uit vrouwen. Neri goedemorgen. Goedemorgen, mag ik gelijk uh, amenderen, Want het is niet de Raad van Bestuur, het is de Raad van Commissarissen. Ah, waarom niet in de Raad van Bestuur meteen dan? Um, kun je zien hoe voorzichtig we hier in Brussel zijn? Ja, <laughs> U pleit hier al jaren voor, dus ik dacht, dat moet het dan wel de Raad van Bestuur zijn ook. Nee, het is um, en we moeten natuurlijk onderscheid maken. In Nederland hebben we een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. Dus wat je dan noemt een two-tier um, uh, approach... En uh, in sommige landen is dat wantier en daar komt het misverstand, denk ik, door. Dit voorstel is uh, de eerste stap en is een inspanningsverplichting om in die raad van commissarissen met name uh, die 40% in 2020 gerealiseerd te krijgen. Ja. Overigens voor uh, de ondernemingen die beursgenoteerd zijn ja. en die ondernemingen die in handen van de overheid zijn en beursgenoteerd, daar um, zou in 2018 dat al bereikt kunnen worden. Met andere woorden, er moeten meer vrouwen op de vingers van die mannen in de raden van Bestuur gaan uh, kijken. Uh, we hebben gemerkt, ook in de commissie, ik ben typisch een quota-vrouw, uh, om het maar zo te zeggen. Ik had hier nooit in Brussel gezeten als bij de eerste... Uh, operatie van Barroso... om zijn commissie samen te stellen... hij niet had gezegd dat een derde... vrouwen zou moeten zijn. Daar heeft toen de Nederlandse overheid... heel slim op ingespeeld. Ja. Um, dus op een gegeven moment... ontkom je er niet aan... om uh, toch in dat... Uh, old boys network... om te zeggen van... we zijn er niet met alleen goede intenties van... het maakt uh, wat uit... Uh, voor de bestuurdersvorm... Maar ja. ook zeggen van, uh, laten we nu eens aan de slag gaan. En dat is nu aan de orde. Ja. Het is overigens in een verlichte vorm nu geaccepteerd. Uh, mijn uh, collega had eerst een striktere vorm. Uh, we hebben nu ook de mogelijkheid gegeven als een land zelf, als een van de lidstaten zelf... Al oh, ...een systeem heeft waarin datzelfde resultaat uh, bereikt wordt... ...dan gaan wij daar uiteraard niet zeggen van... ...dat moet je opzij zetten en je moet het op een andere manier doen. Dus uh, het is niet um, weer uh, Brussel die zich gaat bemoeien met zaken... Um, ...als Nederland in dit geval daar zelf al hard mee bezig is... dan is het een aansporing, is het een inspanningsverplichting... Ja. die heel duidelijk past binnen dat beleid. Ja. Bent u niet bang voor Scandinavische toestanden... waar dat ook vaak bij wet is geregeld... en waar het gewoon heel moeilijk blijkt te zijn in de praktijk... om goede gekwalificeerde vrouwen te vinden die dat ook nog willen? Um, twee reacties. Um, het is een, een veelgehoorde kreet... die vaak niet ondersteund is door echte, um, echt onderzoek. Het blijkt in de praktijk wel degelijk eh, mogelijk te zijn om goede vrouwen te vinden. Ik ben overigens ook degene die zegt... vrouwen moeten veel actiever zijn en moeten minder faalangst hebben... en moeten op een gegeven moment, net zoals mannen, zeggen van... daar ben ik in geïnteresseerd en misschien eh, ben ik nog niet helemaal klaar... maar. Al doende leer je een heleboel en competente mannen, maar zeer zeker competente vrouwen, zijn ruimschoots aanwezig. Goed. Um, het begint dus vrij voorzichtig, namelijk over acht jaar pas. En dan moet 40% van de raden van commissarissen dus, dus de toezichthouder op het dagelijks bestuur van een onderneming, bestaan uit vrouwen. Zou trouwens het Nederlandse onderhandelingsproces voor het kabinet en het regeerakkoord beter zijn verlopen met vrouwen aan tafel, daar denkt u? Ik was wel zo blij dat Mark Rutte dit keer eh, inderdaad waar heeft gemaakt eh, wat hij ja, mij beloofd heeft... ...dat er meer vrouwen door de VVD geleverd zouden worden. En ik was eh, teleurgesteld in Diederik Samson, want die had van tevoren gezegd dat het half half zou zijn. En dat heeft Diederik niet waargemaakt. En Mark heeft zijn eh, belofte wel ingevuld... Dat is nog geen antwoord op uw uh, onderhandelingsteamopmerking. Uh, Fijn dat u daar zelf op terugkomt. <laughs> ja, ja, ja. Nee, ik, ik weet hoe vasthoudend u bent. Dus, ja. um, uh, wellicht wel. Um, het is denk ik aan de orde om in zijn algemeenheid te zeggen dat vrouwen wat meer delen en wat minder eh, in kokonnen zitten om hun wijsheden eh, te debiteren... en meer teamspelers zijn. Ja. Nou praten we hier natuurlijk over een gering aantal wat om tafel zat. Dus dan is uw volgende vraag ongetwijfeld. En wie hadden daar dan bij moeten zitten? Nou, mev mevrouw Schippers, misschien, ja, want je heeft ja, wat verstand nou, van volksgezondheid. Ik, ik heb een hele hoge pet op van Edith Schippers. Dus dat was niet verkeerd geweest. Daar nee. ben u, ik met u eens. Vindt u dat maar, Rutte daar een fout heeft gemaakt... door haar niet bij die onderhandelingen over die zorg... Paragraaf te betrekken? Ik vind dat we nu vooruitkijken en dat we nu in ieder geval uh, moeten vaststellen, zeker na uh, de gedachtenwisseling in het parlement, dat uh, de, uh, de, het kabinet aan de slag gaat. En we kunnen ons helemaal niet permitteren om nu nog te missen muizen over uh, de fouten die of potentiële fouten die gemaakt zijn... laten we in hemelsnaam aan de slag gaan. Uh, als ik kijk naar uh, de werkloosheidscijfers... en niet alleen overigens in Nederland... maar met name ook in andere delen van Europa... en als ik zie wat voor posities we moeten invullen... gerelateerd aan mijn eigen portefeuille ICT... dus de technologie en de digitale ontwikkeling gerelateerde banen... We moeten 700.000 banen invullen in 2015. En daar is nu nog niet de zekerheid dat we dat kunnen. Omdat we niet weten of de opleidingen daar inderdaad op aangepast zijn. En of dat allemaal ingevuld kan worden. Dan zeg ik, dan moeten we echt heel hard werken om... Die banen in te vullen. Als de bedrijven die banen niet kunnen invullen met Europeanen die ge uh, ge uh, ge gekwalificeerd zijn, ja. dan verdwijnen ze uit Europa. Dus er is zoveel te doen. Ja, ik mag dan van vasthoudend zijn, maar als u geen antwoord wil geven, komt het er ook niet uit, hè? <lacht> <lacht> maar een schoonheidsprijs was het niet, hè, toch? Um, het is. Overigens, som, ik heb meer van mijn fouten geleerd dan van mijn uh, successen. En ik kan u uh, verzekeren dat mijn lijst van fouten uh, uh, lang is. En dat ik uh, pretendeer elke keer weer te leren in mijn volgende uh, uh, opstellingen. Goed. Uh, nou, u blijft nog even aan als uh, eurocommissaris. Uh, uh, nog een jaar of twee, hè, geloof ik, op hun hoofd. Ja, en dan zien we wel hè, voor de volgende termijn. Want u wilt opnieuw een termijn uh, vervullen? Laten we gewoon eerst het werk afmaken. Maar u houdt wel de deur open. En ik ben in buitengewoon goede conditie. En, um, het is uh, zeer belangrijk dat het Nederlandse geluid... ook in uh, de Europese Commissie, ja. maar ook in Europa uh, gehoord wordt. Ja. En Ik ben zeer, de, um, zeer blij met uh, de nieuwe spelers in het kabinet... Ja. Die op Europa eh, gezet gaan worden. Eh, ik stel me er veel van voor in die samenwerking. Het is ongelooflijk spannend op het moment. En eh, we moeten echt antwoorden geven. Goed. En het antwoord of u nog een periode wil... daar houdt u toch een beetje de deur open, constateer ik dan maar. Ik ben in ieder geval eh, absoluut in de goede stemming om... Eh, de rest van deze termijn uh, zo volledig mogelijk uh, <laughs> uh, en goed te doen. Veel plezier en succes met uw werk daar in Brussel. En dank voor uw tijd op dit moment. Dat u dient. Nee, die kroes was dat. Ze zijn jong en wonen ver weg van de randstad. Op dit moment hebben we 160 stuks melk en kalfkoeien. Op het platteland of in kleine steden.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 Ja, overnames van boerderijen en boerenbedrijven... gebeuren bijna altijd binnen de familie van vader op zoon of dochter. Maar die overnames kunnen veel spanning in de familie opleveren. Verslaggever Niels de Jager bezocht een net overgenomen boerderij... in het Zuid-Hollandse Lekkerkerk. Het is dus, uh, de van je jongveeafdeling. Kalfje tot een half jaar zit hij hierdoor. En uh, de schapen passen uh, af en toe allemaal in het, uh, in het voorjaar... zit hij ook binnen in deze schuur. Hoe jong is deze? Deze is zondag geworden, dus dat is een dag. Leonard Broege, sinds heel kort eigenaar van dit boerenbedrijf. Ja, 4 september, officieel. Dus uh, notarisakte, uh, ja. 29 jaar, al je hele leven in gedachten gehad van... ik wil hier het bedrijf van mijn ouders overnemen? In principe wel, ja. Hier leg ik me hart bij en dat, uh, daar ga ik voor. En dat, uh, dat is mijn doel. Op dit moment hebben we 160 stuks uh, melk en kalfkoeien. Daarnaast hebben wij uh, 90 stuks Jongvee en uh, 70 stuks fokken. Je hebt het dan over iets anders dan uh, even de auto van uh, je ouders overnemen. Hoe, hoe pak je dat aan? Hoe begin je daarmee? Nou ja, je hebt de, uh, wij je dat een, een bedrijfsadviseur gedaan. Dan maak je een plan op van uh, hoe ga je het aanpakken, uh, wat ga je overdragen. Ook technische resultaten van de bedrijfsvoering van de afgelopen jaren moeten uh, voldoende zijn. Anders uh, is het ook niet mogelijk om het bedrijf.. Uh, het gaat over half miljoenen. In deze tijden, we horen allemaal dat een hypotheek bij de bank krijgen, dat is uh, heel moeilijk. Is het ook zo als je de boerderij wil overnemen? Is dat ook zo moeilijk? Nou ja, uh, wat, ik net, wat ik net al aangaf, het, uh, er moet een heel goed plan onder zijn. En kijk, de waarde, uh, wat nu gebeurt met de huizenmarkt natuurlijk, is dat in elkaar gestort. Uh, de landbouwgrond in Nederland is nog vrijwaardig vast. Dus de, de banken hebben geen enkel uh, risico zodra je maar onder de hypotheekwaarde van je grond blijft. Dus uh, ja, het was hier geen probleem. Maar zo'n jonge boer moet wel gaan onderhandelen. Vaak over miljoenen euro's met zijn ouders. Dat klinkt niet makkelijk. Dat is heel moeilijk. Want wat we vaak zien is uh, dat de ouders heel graag het gunnen. Dus die vragen niet te veel. En de jongere generatie, die is zelfbewust, die weet, we zitten in een crisis. Uh, iedere cent die we uitgeven, uh, moet worden omgedraaid. Anton de Boer adviseert jonge boeren bij dit soort bedrijfsovernames van ouder op kind. Dus dat betekent dat je in die familierelatie, de, de, de, de jonge generatie, die moet scherp rekenen. De oudere generatie, die geeft misschien wel, omdat ze het zo graag willen dat de kinderen het overnemen. Ja, die gunnen graag. En dat betekent dat je waakzaam moet zijn, dat de wederzijdse zakelijke belangen dat die wel uh, rustig en regelmatig worden besproken. Dat je ouders dus niet zichzelf heel erg in de vingers gaan snijden in die overname. Op het moment dat je je bedrijf uh, natuurlijk als het ware weggeeft... dan betekent het dat je voor je eigen uh, toekomst natuurlijk uh, economisch het lastig kan hebben. Want je moet wel van de boerderij af en je moet bijvoorbeeld wel weer opnieuw je woonsituatie betaalbaar maken. En daar heb je euro's voor nodig. Ik kan me zo voorstellen, het gaat over uh, soms miljoenen. Het gaat over familie, het gaat over gunnen. Zijn er niet heel wat uh, boerenfamilies al uh, verscheurd... door zo'n overnameproces? Die traditie, de cultuur, de emoties... de moeite van het loslaten van die boerderij... waar je altijd op gewerkt hebt... Ja, dat kan wel leiden tot flinke spanningen onderling. En dat kan ook leiden tot boosheid bijvoorbeeld en niet altijd rechtvaardigheid. Dus boosheid komt misschien net zo vaak voor dan het gevoel, dit is heel rechtvaardig gegaan. Maar het is natuurlijk voor ons ook wel een beetje de taak om erop te letten dat er wel ruimte is voor emotie, maar dat de rechtvaardigheid in deze wel te vinden is. Terug bij boer Leonard uit Lekkerkerk. Bij hem ging de overname van de boerderij van zijn ouders wel soepel. Je vindt dat je ouders een goede oude dag nodig hebben. Dat hebben ze ook verdiend. Maar ze gunnen je ook het bedrijf om over te doen. Dus die hebben allebei hetzelfde doel. En tuurlijk, daar gaat een keer over geld. Maar het doel, streven streef je allemaal na en dan kom je gewoon uit met elkaar. Tenminste, wij wel. Je vingers worden flink afgelebberd. Ja, ja, ze denken dat het een is. Ja, Want alleen er komt niks uit. Boerenbedrijven zijn tegenwoordig niet meer zo klein en lieflijk als 30 of 50 jaar geleden... Een boer is net zo goed manager. Hij runt een miljoenenbedrijf. Bij zo'n overname test bedrijfsadviseur Anton de Boer dan ook... of zo'n jonge boer daar wel aan toe is. Wat de draagkracht is, uh, wat het ondernemerschap is. Nou, bijvoorbeeld als het heel specifiek nodig is... als je goed moet kunnen rekenen bijvoorbeeld in de sector waarin je actief wilt worden. Zo'n zo jonge boer moet zich bewust worden dat het meer is dan... Ja, even heel clichématig, ja. het, het koeienmelken. Ja, dat is natuurlijk meer dan het vakmanschap alleen. Het vraagt ook door bijvoorbeeld schaalvergroting... Dat je uh, kunt samenwerken, dat je dat ook wilt. En dat dat in je, in je mogelijkheden en in je capaciteiten ligt. Ja, daar komt veel in bekijken. Je bent een ondernemer? Ik ben ondernemer, ja. Onderhandelingen met, uh, met banken over rentes, over aflossing. probeer uh, ja, probeert uh, allemaal weer gekopen te realiseren. Om uh, ja, toch het bedrijfsresultaat op peil te houden en te verbeteren. Een boer die over bedrijfsresultaat praat, is dat niet gek? Nee, dat is niet gek. Het gaat bij ons... Uh, uh, ook om de laatste cent per liter melk, daar verdienen wij het op. Als je dat niet goed in de gaten houdt, dan gaat het niet goed. Je moet er een goed saldo halen. Morgen, in de kleine steden in Krimgebieden heeft de jeugd een heel andere toekomst. In de uitkering zitten, veel last hebben van verslavingen. Jongeren die soms gewoon echt een uitzichtloos bestaan hebben. En ja, zich in principe daar ook naar gaan gedragen. Dat is morgen en tot die tijd kunt u vragen en opmerkingen mailen aan de Caro via goedemorgennederland.nl Straks, de wielerwereld vreest nieuwe onthullingen over een dopingcomplot. Eerst nu het hier is Henk Spaan. Korte inhoud van het voorafgaande. Of, zoals de Amerikanen zeggen, previously in the West Wing... Afgeleid door geluiden van buitenaf had ik op de wc van het Gardu Noor... de vorige week zondag mijn telefoon laten liggen. Ik kwam erachter toen de trein begon te rijden. Onmiddellijk probeerde ik via mijn laptop de simkaart te laten blokkeren. Dat bleek onmogelijk. 24 uur bereikbaar, zegt de KPN. Vergeet het maar. Een e-mail naar ze sturen is uitgesloten. Daarvoor heb je mensen nodig die hem zouden kunnen lezen. En dat kost geld. Het blokkeren van de simkaart lukte s'avonds pas per telefoon. Er was in de tussentijd niet met mijn telefoon gebeld, kon de KPN zien. Merkwaardig. Drie dagen later was ik weer op het Gardenoor. Heeft u misschien zondag een telefoon gevonden, mevrouw? Vroeg ik aan de toiletjevrouw. Als ik een telefoon zou vinden, gaf ik hem wel aan mijn zoon, lachte ze. Ik lachte mee, gelijk had ze. Wat was het voor een telefoon? Vroeg ze. Een iPhone, zei ik. Type? iPhone 4. Kleur? Zwart, zei ik. Stond er een foto op het scherm, wilde ze weten. Ja, mevrouw, van mijn dochter, zei ik. Aha, dat was uw dochter. Hallo, dacht ik. Ik heb hem gevonden en aan mijn collega meegegeven. Zij woont in de campagne. Wanneer bent u weer in Parijs? vroeg ze. Zondag de 18e, zei ik. Dan heb ik om vijf uur dienst. Ik zal hem meenemen. Neemt u voor mij dan een cadeautje mee, vroeg ze. Natuurlijk, mevrouw, zei ik. Ik dacht nog lang aan die zwarte toiletjevrouw met haar zangerige Afrikaanse accent. En aan de sfeer in de banlieues van Parijs. En aan het samengaan van armoede en eerlijkheid. En of ze in Nederland ook hand in hand zouden kunnen gaan. En waarom niet? Ik spaan. Morgen de ochtendhumeur van Seska Dresselhuis. It's not worth too long Duke, I do it all over you. Het is vijf voor half elf. U luistert nog steeds naar de Cairo op Radio 1. Hij schreef als eerste over het dopinggebruik van Lance Armstrong... de Ierse wielerjournalist David Walsh. Hij werd niet geloofd en was persona non grata in het wielerwereldje. En inmiddels weten we dat Walsh gelijk kreeg. En nu brengt diezelfde Walsh opnieuw een boek uit... over alle tegenwerking van de afgelopen jaren. Collega wielerjournalist en oud Thijs Zonneveld, goedemorgen. Goedemorgen. Wat verwacht jij van dat boek? Ehm... Um... Een beetje, ik heb een beetje dubbel gevoel over. Ik verwacht aan de ene kant dat uh, Walsh um, ja, fantastische dingen kan, sch kan schrijven over uh, hoe hij zelf is tegengewerkt. En, uh, ja, wat er ondertussen wel bekend is over Armstrong, uh, zeker uit de boeken van Hamilton bijvoorbeeld, is dat erop lijkt dat hij mensen heeft laten, laten volgen en telefoontaps en dat soort dingen. Dus dit zal ongetwijfeld een uh, flinke wissel hebben getrokken op uh, het persoonlijk leven van Walsh. Ja. En aan de andere kant vind ik uh, ook wel een klein beetje dat hij een hele grote broek aantrekt en zich. Uh, uh, als martelaar voorstelt van, uh, van, uh, maar, het, van het wielrennen. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel zo dat zijn beschuldigingen later voor een heel groot gedeelte. door dat USADA-rapport werden bevestigd. Zeker. Um, er zijn een aantal, uh, aantal journalisten geweest. Van, van verschillende media over de hele wereld. die allerlei informatie boven water hebben gehaald over Armstrong. en heel veel van die informatie is later teruggekomen in het USADA-rapport. Maar Walsh heeft een boek geschreven in 2004. Um, wat met heel veel bombardie werd gepresenteerd. En waar, L.A. Confidential. Hè? Ja, en waar eigenlijk niet heel veel bewijs in stond. Nee. En dat was wel... Maar het bewijs werd later dat, geleverd. Dus wat hij opschreef bleek later juist te zijn... Ja, maar zo werkt het niet. Uh, zo werkt het niet, ook, ook niet in de rechtspraak en ook niet, nee. uh, ook niet in de media. Je kan nee. niet iets opschrijven wat je gelooft uh, en waarvan jij misschien wel weet dat het waar is. Maar dan moet je het ook kunnen, op een goede manier kunnen opschrijven en dan moet je het ook kunnen bewijzen. Ja. Dat en... is natuurlijk wat heel veel wielerjournalisten ook telkens zeggen. Had jij een eenzelfde soort boek over Amstelok kunnen schrijven met andere woorden? Beschikte jij over dezelfde aanwijzingen die je dus niet kon bewijzen? Um, nou ja, sowieso zal, zal zal als eerste. Ik ben pas sinds 2007 journalist. En, ja. uh, maar ja, daarvoor is... was je renner? ja. Um, ik, uh, ja, ja, je hebt altijd vermoedens. Hè? Maar er is een heel groot verschil tussen, uh, tussen iets vermoeden en iets weten. En he al helemaal tussen iets, uh, iets weten en het ook nog eens kunnen bewijzen. En dat is uh, het grote probleem geweest in uh, jarenlang in de wielerwereld. En zeker ja. met... Uh, nou, ja, neem het voorbeeld Armstrong. Er ja, dus zijn niet of nauwelijks journalisten geweest... die hem ooit hebben zien uh, doping gebruiken. En er waren allerlei uh, aanwijzingen voor dat hij doping gebruikte. Maar voordat je dat echt kunt bewijzen, uh, ben je nergens. Het is niet voor niets dat Walsh uh, een rechtszaken heeft verloren tegen Armstrong. Dat ja. hij uh, flink wat geld heeft moeten betalen. Ja. En ook de mensen die in het boek werden opgevoerd... hebben allemaal uh, rechtszaken van Armstrong, uh, tegen Armstrong verloren. Maar goed, toen was de, de macht en ook de repressieve macht van Armstrong... dermate groot dat mensen het ook niet durfden. En ook niet, bedoel, niet konden opschrijven, bijna. Ja. Uh, omdat ze geen, geen, geen uh, informatie toegang hadden. Ja. Omdat alles en iedereen in een soort van omerta, die, die bekende omerta verstrikt was, of niet? Ja, nee, er wordt niet, natuurlijk niet voor niets gesproken over omerta. Dat is een woord uh, uit de Siciliaanse maffia, of de Napolitaanse maffia. Zo'n zo structuur is het ook. Het is heel erg uh, top-down structuur. Heel erg hiërarchisch. En uh, de, de grote namen in, uh, in de wielersport die hadden jarenlang... Uh, uh, het meeste te zeggen. En die konden met intimidatie... en met, uh, ja, met, met een soort van... als je gebruikte, dan hoorde je erbij... en dan was je net zo goed gecompromitteerd En als je ja. niet gebruikte, dan was je... Nou ja, meestal, meestal een hele kleine naam... omdat je niet gebruikte. Ja. En had je ook niets te zeggen. Ja. Zijn nieuwe boek, uh, Seven Deadly Sins... Uh, Zeven hoofdzonden, komt uit op uh, 13 september. Dus dat is over een maand. Uh, Verwacht je dat daar ook een enorme aanval... op jou en je collega's in staat eigenlijk? Uh... Dat zou goed kunnen, ja. Dat zou goed kunnen. Maar ja, ik, ik, ik, ik, sta er, ik, ik ga niet alle wielersjournalisten verdedigen. En uh, die discussie is al ja, de laatste tijd heel vaak gevoerd. Ja. Um, maar ik ga wel in het algemeen, moet ik wel zeggen, uh, zelfs ploeggenoten van Armstrong of zelfs ploeggenoten van andere renners die, uh, die gebruikten, die wisten niet wat er gebeurde. Dan kun je niet vragen van journalisten die nog veel verder buiten staan dat ze alles exact weten. Er ja. zijn ongetwijfeld een aantal journalisten bij die zich misschien wel meer fan voelen dan, dan journalist En dus te weinig kritisch zijn. Ja. Maar zeker in het wielrennen is er ontzettend veel over doping geschreven. Is er door journalisten van alles geprobeerd om de dingen boven water te halen. Ja. Zeker in vergelijking met andere sporten. Uh. Zeker. Dat uh, is dus zo. dus ik, ik vind het een, beetje, vind het een mm. beetje makkelijk... om de schuld in de schoenen van de Wielers te schrijven. Seven Deadly Sins is dat nieuwe boek. Kijken wat daarin staat en dan spreken we elkaar misschien wel nader. Zeker. Thijs Sonneveld, oudrenner en collega wielerjournalist. Ik dank u zeer. Uh, bijna half elf, of nee, het is half elf geweest. Hoogste okay. tijd om af te ronden. Meer informatie op kro.nl. Snel naar Naida in een bus. Hi Sven, goedemorgen. Ja, ik sta vandaag bij de Van Nelle fabriek in Rotterdam. Want er is hier vandaag een congres gaande over patiëntveiligheid. En dat lijkt hard nodig, want niet ver hier vandaan in Spijken Nissen is het Ruwaard van ziekenhuis gisteren onder verscherpt toezicht gesteld. wegens de ongebruikelijk hoge sterftestijvers op de afdeling Cardiologie. We gaan daarover praten na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal bankenverzekeraar SNS Reaal schrapt in drie jaar tijd 750 banen. Het bedrijf wil de kosten jaarlijks met 75 miljoen euro verlagen... en daarom wordt er gesneden in het personeelsbestand. SNS Reaal heeft veel last van de malaise in de vastgoedmarkt. Nederland stevend opnieuw af op een recessie, de derde sinds 2009. De economie is in het derde kwartaal met 1,1 gekrompen... ten opzichte van het kwartaal ervoor. Vergeleken met een jaar geleden is de krimp 1,6 procent. Belangrijke oorzaak van de inzakkende economie, de lage export, de malaise in de bouw en de lagere consumentenbestedingen. Het Erasmus MC in Rotterdam gaat een internationaal onderzoek leiden naar illegale orgaanhandel. Het onderzoek moet leiden tot een betere bestrijding van mensenhandel, waarbij mensen worden gedwongen hun organen af te staan. En olieconcern BP zegt bijna overeenstemming te hebben bereikt met de VS... over betaling van een miljardenboete voor de olieramp in de golf van Mexico. Eerder melden anonieme bronnen al dat BP bereid is zijn schuld te bekennen aan de ramp. De olie kwam vrij na een explosie op het boerplatform Deepwater Horizon in april 2010. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. In het noordenwesten en zuidwesten van het land komt plaatselijk nog dichte mist voor. Er staan nu vooral files rondom Amsterdam. Dat merken we op de A4 daarna de richting Amsterdam. Voor knooppunten Nieuwe Meer 10 kilometer. Op de A7 Zaandam richting Hoorn. Voor de afrit Avenhoorn 3 kilometer. En aan de andere kant op de A7 Hoorn richting Zaandam. Voor Purmerend Noord 3. In beide richtingen is op de A7 de linkerrijstrook dicht. En dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Dan nog een file op de ring A10 Zuid richting Den Haag. Tussen het Amstel Businesspark en de Rij 2 kilometer. Dit is Radio 1 NTR Lijn 1. Hier is Naida Orangef. De ja, kwaliteit van zorg in een ziekenhuis is letterlijk een kwestie van leven of dood. Als een afdeling van een ziekenhuis op last van de inspectie van volksgezondheid dicht moet, is de kwaliteit van die afdeling onacceptabel. Afgelopen dinsdag is de afdeling cardiologie van het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenissen per direct gesloten. Er loopt een onderzoek naar de ongebruikelijk hoge sterftecijfers op die afdeling. En eerder dit jaar werden we opgeschrikt door ruziënde longartsen in het VU Medisch Centrum, in het VU Medisch Centrum, waardoor de veiligheid van patiënten ernstig in gevaar kwam. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Als de inspectie ingrijpt is dat zonde meer noodzakelijk, maar eigenlijk ook te laat. Eerst verantwoordelijken zijn immers de specialisten en de raad van bestuur. Zij moeten eigenlijk zorgen dat het überhaupt niet zo ver komt. Luisteraars, het is deze week de week van de patiëntenveiligheid... Ja, en het lijkt erop dat dat geen overbodige luxe is zo'n week... Vandaag in lijn 1, hoe veilig zijn onze ziekenhuizen? En wat moet een ziekenhuis doen om die veiligheid zo groot mogelijk te maken? Beste luisteraars, maakt u zich zorgen om de kwaliteit van onze ziekenhuizen? Of heeft u juist hele goede of hele nare ervaringen? Bel ons, 0800-1121. Of twi twitter naar hashtag lijn1. Mailen kan ook lijn1apenstaartje-ntr.nl U kunt ook gewoon onze website bezoeken lijn1apenstaartje-ntr.nl Dit is Lijn 1 vanuit Rotterdam bij de Van Fabriek waar vandaag duidelijk zal worden wie de prijs voor het veiligste ziekenhuis in ons land wint. Losing my religion hoorde u. Ja, en mijn geloof in onze ziekenhuis is sinds gisteren weer een stukje minder geworden, helaas. In de bus, professor Dr. Jan Klein, anesthesioloog en bijzonder hoogleraar veiligheid in de zorg. Goedemorgen, Goedemorgen. fijn dat u er bent. Bent u geschrokken door de cardio, het feit dat de cardiologieafdeling van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis inspekkenissen. A. per direct is gesloten, en B. door de inspectie onder verscherpt toezicht is gesteld? Jazeker. Um, je hebt uh, zelfs vanuit mijn positie niet goed zicht op uh, wat er nu precies in ziekenhuizen gebeurt. En binnen um, maatschappen. En um, ik was dus uh, zelf ook uh, verrast door uh, deze ontwikkeling. En u zegt zelfs, ik heb het niet goed zicht. Nee. U bent arts en u bent ook nog hoogleraar uh, veiligheid in de zorg. Nou, als er dan iemand is die daar zicht van zou moeten hebben, over zou moeten hebben, bent u het wel? Ja. Ja, dat komt uh, omdat die kwaliteit en veiligheid uh, moeilijk te meten is. Um, in ziekenhuizen, maar uh, zeker ook in delen van ziekenhuizen. Hè? Dus bij bepaalde um, um, vakgroepen of um, uh, maatschappen in dit geval. Ja. Het is niet de eerste keer hè, dat de inspectie zegt... Van, er is wat, het is niet meer veilig in een ziekenhuis. We hebben, het, we hebben uh, vuur gehad, Maasland. Hoe kan het dat het steeds weer gebeurt? Het blijkt heel moeilijk om uh, een ziekenhuis uh, zeg maar, op alle fronten veilig te maken. En um, dat um, resulteert in uh, de actie van de inspectie um, um, om delen van ziekenhuizen of hele ziekenhuizen onder toezicht uh, te plaatsen. Ja, even voor de luisteraars ook en ook voor u. We gaan het vandaag niet zozeer hebben over de inspectie. Waar wij nee. van lijn 1 vandaag vooral aandacht aan willen besteden, is hoe is die veiligheid in ziekenhuizen zelf vastgesteld? Ja. Maasland Ziekenhuis, dat was alweer een tijd geleden. Een Maasstad Ziekenhuis, bacterie. U werkte daar toen. Ja. Ja, dus. Um, nou, het Maasstad Ziekenhuis is een heel modern ziekenhuis. En uh, men is gehuisvest in een nieuw gebouw. Uh, maar een van de risico's uh, die maakt dat de veiligheid in het geding is... is uh, hygiëne mm -hmm. en uh, ziekenhuisbacteriën. Die um, rukken steeds meer op, ziekenhuisbacteriën. En als ziekenhuis moet je daar dus alles voor regelen... om uh, één, te uh, zien dat die ziekenhuisbacterie zich verspreidt... en mm -hmm. twee, als die zich verspreidt... om hem zo snel mogelijk weer uh, het huis uit te krijgen. En gebeurde dat? Nee, Nee, dat gebeurde niet. En wat heeft u toen gedaan? Want u werkte daar toen. En u bent hoogleraar Veiligheid in de Zorg. Ja, ik persoonlijk kwam inderdaad in een moeilijke positie. Want ik had eerder aangeboden om aan veiligheid te werken. En dat, dat, dat vond men niet nodig. Maar tijdens de crisis, en ik ben zelf ook betrokken geweest bij een drama in een ziekenhuis. Dus ik had ervaring op het gebied van crisis. En welk drama bent. was dat? In welk ziekenhuis? Um, in het havenziekenhuis, ook hier in Rotterdam, mm -hmm. daar was ik uh, verantwoordelijk voor de anesthesie. En daar um, is op een gegeven moment het anesthesiemiddel besmet geraakt met bacteriën. En er zijn zeven mensen ernstig ziek geworden. En uh, in de aanpak van die crisis um, heb ik een heleboel geleerd. En ook tijdens de crisis in het Maastad ziekenhuis heb ik dat ja. aangeboden. En er zijn mensen overleden in het Maastad ziekenhuis, dus het was, het was ja. niet zomaar iets wat er gebeurde. Nee, nee, maar dat is um, zeg maar um, heel vaak de dramatische consequentie van onveiligheid: ja. uh, dat mensen kunnen overlijden. Um, andere kant is dat in het havenziekenhuis gelukkig niemand overleden is, maar de fout is net zo erg geweest. Ja. Laat ik het zo stellen. En u had dat dus meegemaakt in het havenziekenhuis ja. en in het Maastrichtziekenhuis. Toen heeft u aangeboden: jongens, ik wil wel eens kijken hoe het zit met die veiligheid. Uh, nou, niet zozeer kijken. Ik uh, had eerst aangeboden om samen met mijn collega, die dat ook uh, ja. vroegen... de medisch specialisten, te werken aan veiligheid. Want daar moet je een heleboel voor doen. En werd uw aanbod aangenomen door het ziekenhuis? Uh, wel door de medisch specialisten en de verpleegkundigen, maar niet door het ziekenhuis. Want? Nou, men vond eigenlijk dat die veiligheid, achteraf gezien... Hè, want uh, uh -huh. daar heb ik toen niet uh, de, de duidelijkheid op gekregen... maar die veiligheid die zat hem in medisch specialisten, in de individu... Uh, maar veiligheid is iets wat je met z'n allen moet organiseren. En daar moet je met z'n allen als team aan werken. Ja. ja. En dat gebeurt niet, met z'n allen eraan werken? Uh, toen onvoldoende, ja. En nu? Nu neem ik aan dat het beter gaat. Ja, maar u werkt er niet meer. Nee, nee. Want bent u toen weggegaan? Ik ben op het hoogtepunt van de crisis, ja, om geloofwaardig te blijven... ook uh, uh, ja. voor mijn leerstoel... Want om het maar gewoon even te zeggen. U heeft gezegd, jongens, ik ben hoogleraar veiligheid in de zorg. Ik bied mij aan om samen met jullie een oplossing te zoeken. Maar het ziekenhuis had zoiets van, ja, als we ja tegen u zeggen. Als we zeggen, we nemen een hoogleraar veiligheid in de zorg. We accepteren dat, dat die iets gaat doen. Dan zeggen we eigenlijk dat het onveilig is. Dus ja. een beetje een omgekeerde wereld. Ja, maar toch, um, soms kan het... Uh... Image of de reputatie van een ziekenhuis zo zijn... dat je ja. hoog scoort in het AD en de LC4. Ja. Um, zoals ook hier het uh, geval was. En uh, dus denkt uh, de patiënt of de potentiële patiënt... van nou, dat is een geweldig ziekenhuis. Uh, maar um, daarnaast, um, dat zegt niet. laat ik het zo zeggen... die lijstjes zeggen niet alles over veiligheid ja. en kwaliteit. En uh, je moet bereid zijn om daarnaast uh, te kijken naar problemen en uh, die uh, te beperken, met z'n allen aanwerken. Ja. Ja. En wiens taak is het om in te grijpen als dingen toch misgaan met die veiligheid? Ja, uh, in de ideale situatie, de uh, professionals van de werkvloer. Die moeten al, um, als ze aanvoelen komen dat er iets misgaat... moet ja. de medisch specialist of de verpleegkundige moeten het recht hebben... om te zeggen van, ja, nu even niet, nu werken we niet. Uh, nu stoppen we deze behandeling. Nu Bij medisch specialisten afdeling. kan ik me nog iets voorstellen... dat je als medisch specialist dat kunt zeggen. Maar verpleegkundigen, ik ken er nogal wat. Ja. Ik denk dat de meeste verpleegkundigen niets te zeggen hebben in het ziekenhuis. Nee, nee. dus zo is het in de praktijk. Maar mm -hmm. de ideale situatie zou zijn dat er, juist ook de verpleegkundige zegt... van ja, nu ja. moeten we stoppen. Even die hiërarchie, hè. kunt ja. u voor ons in het kort schetsen... hoe ziet zo'n hiërarchie eruit in een ziekenhuis? Um, Hierarchie, of is die er niet? Nee, je hebt twee, twee, um, twee soorten hiërarchie. Hè. Je hebt de formele hiërarchie. Ja. En, uh, qua kwaliteit en veiligheid is de raad van bestuur eindverantwoordelijk. Mm -hmm. En daaronder um, heb je dan de lijn, hè, de managers. Uh, en onafhankelijk daarvan heb je in de helft van de ziekenhuizen de maatschappen... die bedrijfskundig en um, juridisch gezien onafhankelijke onderdelen zijn... En maatschappen van specialisten. En uh, daarnaast heb je ziekenhuizen waar de specialisten in loondienst zijn. Ja. Um... En maakt dat verschil voor die veiligheid? Of er in het ziekenhuis een maatschap van specialisten is, dus eigenlijk een soort bedrijfje binnen het ziekenhuis, of dat die specialisten in loondienst zijn van een ziekenhuis? Nou, het helpt niet uh, als, um, voor de veiligheid als er een structuur is met maatschappen. Uh, het, natuurlijk kan het ook goed werken, maar dan moet je hele duidelijke afspraken maken wat je van elkaar verwacht qua veiligheid en ja. wie waarvoor verantwoordelijk is. En wat is, dan de, de, wat is de situatie in de praktijk in de meeste ziekenhuizen in Nederland? Hebben wij meer maatschappen of hebben wij meer specialisten in loondienst? Het is uh, ongeveer de helft uh, werkt in maatschapsverband en de helft in loondienstverband. En uw voorkeur heeft het dat die specialisten in loondienst zijn? Voor de veiligheid. Ja. ja. En waarom gebeurt dat niet? Nou. Um, ik denk dat wij in Nederland komen uit een situatie. waarbij die veiligheid uh, eigenlijk sinds kort uh, in de belangstelling staat. Voor twee, uh, 2000 uh, bestond het hele begrip eigenlijk nog niet. En uh, werkten we uh, met die maatschapsstructuur vooral. Ja. En uh, ja, dus de wereld verandert snel. Maar, uh, wat maar als u zegt de veiligheid bestond niet, bedoelt u niet dan... Als begrip. Niet als, als begrip. begrip ja. Niet als begrip bij het ziekenhuis of nee. niet als begrip bij ons als klant? Uh, uh, beide niet, ja. Maar daar schrik ik van. Zegt u daar dan mee ook dat ziekenhuizen, dat het ze niet uitmaakt of het wel of niet veilig was? Ja, natuurlijk. Die, uh, die professionals, die medisch specialisten en die verpleegkundigen, die gaan uh, voor uh, veiligheid. Ja, de, maar veiligheid is een systeemprobleem. Er zitten allerlei risico's in uh, de behandelingen, de, de, de specialisaties, uh, de medicamenten. En daar moet je dus, er zitten als het ware valkuilen, mm -hmm. voor die professional ook, in, uh, in de organisatie van de zorg. Of de manier waarop we moeten werken. De bezuinigingen, gaan we dat merken? Gaan we, worden onze ziekenhuizen nog onveiliger vanwege de bezuinigingen? Ja, de, die kans is er wel. Dus uh, de, de reactie uh, die ik regelmatig hoor van bestuurders... op het ogenblik is van, ja, veiligheid. Uh, wie gaat dat betalen? Ja. En de ziekenhuizen zijn niet van plan om het zelf te betalen? Nou, um, als ze het kunnen, zullen ze dat wel doen. Maar sommige ziekenhuizen, zo ook het ziekenhuis in Spijkenissen... daar staat het water aan de lippen. Ja. Aan de telefoon hangt de heer Herre Kinkma... voorzitter raad van bestuur ziekenhuis Medisch Spectrum Twente... en voormalig inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg. En hij is nu ook nog voorzitter raad van toezicht... Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Kortom, een man die alles weet over veiligheid in ziekenhuizen. Meneer Kinkma, u bent bestuursvoorzitter bij het MC Ziekenhuis in Twente. Maakt u het vaak mee dat de afdelingen worden gesloten? Uh, nee, niet... Maar u heeft zo'n mooie lange inleiding gehouden op mijn uh, ding. Ik ben ook nog cardioloog heel lang geweest. Ja. Uh, heb, We hebben natuurlijk met de inspectie destijds wel een uh, ziekenhuis gesloten. Hè? Dat was de IJsselmeer ziekenhuis omdat daar de intensive care uh, rammelde. Mm -hmm. En dat was eigenlijk uh, toen wij dat deden in 2002 nog nooit voorgekomen. En waarom deden jullie dat? Maar in mijn, in mijn ziekenhuis de afgelopen zes uh, à zeven jaar is dat niet gebeurd. Ja. We hebben natuurlijk wel een, uh, een hele grote affaire gehad in ons uh, ziekenhuis voor 2003. Dus bijna tien jaar geleden en langer. Ja. Met die uh, neuroloog, Wat overigens een dokter in dienstverband was. En een andere grote affaire die de inspectie nog heeft gehad. Waar ik uh, in de staart zat. Was de onveiligheid van de en in Nijmegen. Ook allemaal dienstverbanden. Dus ik ben het heel erg met... Uh, professor Klein uh, eens behalve met de eenvoudige conclusie dat je dat met een dienstverband oplost want dat is echt grote onzin ja, ja dus bij dus, oh, ja. Nee, is dat niet, is zo, yeah. dat, daar wordt altijd gemakkelijk over gedaan neem behandeling in dienst en nee, heb je zonder controle maar zo ja. werkt dat niet met professionals die, heb je, die moet je niet onder controle houden die moet je zorgen dat ze zich maximaal verantwoordelijk voelen voor wat ze iedere dag uh, doen en een ander punt en dat, dat viel me ook op in het commentaar mm -hmm. is dat Um, dat werken in ziekenhuizen, dat geldt voor de hele westerse wereld eigenlijk, mm -hmm. betekent gevaarlijke dingen doen. We, doen steeds, we kunnen steeds meer mensen genezen en beter maken. Maar in dat genezen en beter maken zitten onveiligheden. En die moet je ja. eigenlijk vergelijken met het verkeer. Dus dat is dat gewoon het risico. 800 dus, doden. Ja. En als je geen doden wil, dan moet je niet gaan rijden. En dat is met gezonde cirkel. Ja, ja. Als je helemaal niks wil, moet je niks doen. Maar dan ga je dood aan je ziekte. Ja. Dat wil je ook niet. Dus, dus wilt, meneer Kingma, wij moeten dat, moeten dat gewoon worden... maar accepteren. Wij als, als patiënten. Nee, nee, nee. nee, nee, nee dat is gewoon het risico nee, dat nee, wij nemen. Nee, nee, niks accepteren. U moet goed naar mij luisteren. Je moet hele goede voorwaarden scheppen. Ja. Uh, zodat het zo veilig mogelijk is. Maar er is geen ideale wereld. Er is geen wereld waar dokters geen fouten maken of waar dingen fout gaan. Die bestaat niet. Ja. Dr. Klein. Ja. Nou, ik wil natuurlijk uh, reageren op het punt van loondienstverband. Ik heb absoluut niet bedoeld te zeggen dat uh, het nemen van professionals in loondienst uh, het probleem oplost. Het verschil, um, want overigens in de VU zijn ook alle specialisten in loondienst. Natuurlijk moet er dan samengewerkt worden en natuurlijk moet er dan aan veiligheid gewerkt worden. Maar de commando en controlestructuur, natuurlijk weten die professionals zelf het beste wat ze moeten doen. Maar voor veiligheid moet er toch net een tandje bijgezet worden. En de commando- en controlestructuur in een loondienstverband is zeg maar, beter dan uh, in, een, in een structuur waarbij maatschappen onafhankelijk zijn. Ja. Ook daar kan goed gewerkt worden, maar dan moet je dus nogmaals heel goed duidelijk maken hoe de verantwoordelijkheden liggen. Ten ja, even van, voor, voor u beiden, ja. hoe zit het met die cliëntenraad? Functioneert die wel goed in de praktijk? Want wat ons opvalt, wij hebben als redactie vaker hebben wij cliëntenraad opgebeld. Wij hebben het idee, de cliëntenraad, die zou onafhankelijk moeten zijn. Maar eigenlijk zit hij gewoon op, het, op de schoot van zo'n bestuur. En ze durven helemaal niks te zeggen. Nou, ik denk niet dat, uh, ik maar weer. Ik denk niet dat de cliëntenraad uh, op de schoot van de bestuur zit. Dan doe je ze groot uh, onrecht. Ja. Ik denk wel dat een cliëntenraad zich uiteindelijk zo betrokken voelt en weet bij een ziekenhuis, dat wanneer zo'n ziekenhuis wordt, wordt uh, aangevallen, daar allerlei negatieve dingen over naar buiten komen, dat ze ook wel de neiging hebben om dat enigszins weer uh, te gaan beschermen. Dat we niet vergeten dat de meeste mensen. ...in Nederland, zeker buiten de Randstad, aangewezen zijn op, op één of twee uh, ziekenhuizen in hun uh, nabijheid. Ja. En dat voelen ze ook echt als hun ziekenhuis. En als daar iets fout gaat, ja, dan wil je dat gewoon met elkaar repareren. Maar je wil niet eigenlijk dat je het hele land in de vuile was uh, betrekt. Dat is weer een ander verhaal. Um, ja, ik ben, daar, uh, ik ben het daar zeker mee eens. Hè. Maar ik had zelf uh, twee weken geleden een, een voordracht uh, in een regio, zeg maar het platteland. En was uitgenodigd door een cliëntenraad. En ik zie dat zij op een hele bijzondere manier invulling geven. Zij zijn ook structureel betrokken bij uh, veiligheid. Dus zo'n ziekenhuis bijvoorbeeld kan zich certificeren. Ja. Uh, en zij um, zijn daadwerkelijk betrokken bij dat hele proces. En zij lopen... Iemand van hen loopt ook mee bij veiligheidsrondes in het ziekenhuis. Dus zij hebben zeg maar een... Een constructief kritische ja. houding als cliëntenraad. Maar en even effect... in de praktijk. Zo'n cliëntenraad, dat zijn vrijwilligers, dat zijn uh, nou ja, cliënten, het zegt ook, cliëntenraad. Die kunnen toch. Ik bedoel, die hebben toch helemaal niet de expertise die u als specialisten heeft. En die hebben geen expertise als een raad van bestuur. Nee, dus maar... Er zit toch een enorme ongelijkheid tussen een raad van bestuur, een cliëntenraad en specialisten. Ja, maar we hebben uh, ook allemaal één ding in het gemeen. En dat is uh, dat we allemaal potentieel patiënt of cliënt zijn... en uh, zeg maar ook heel goed uh, op onderbuiksgevoelens uh, zeg maar, zaken kunnen beoordelen. Ja. En die cliëntenraad waar ik mee werkte, bij navraag... Uh, bleek dat daar allerlei mensen uh, met uh, expertise en ervaring in zaten. Zelfs op het gebied van veiligheid of bestuur, openbaar bestuur... Ja. Uh, die die expertise ook gebruikten. Maar ik wil toch even, ik ga er even op door... zijn de cliëntenraten in Nederland nou wel of niet goed... Ik denk dat het veel beter kan. De, dus dus ze zijn moeten... niet goed genoeg? Uh, de meeste nou, ik, niet. Ik vind, het, ja. ik vind het eigenlijk niet een goed uh, debat. Hè. We nee. gaan ervan uit dat uh, patiëntveiligheid een enorm probleem is. Ja. Dat is het niet. Er, er wordt veel meer gemeld dan tien jaar geleden. Ja. Uh, tien jaar geleden ben ik zelf begonnen als inspecteur-generaal om te melden... dat we zo'n 2.000, 3.000 vermijdbare doden hadden in Nederland. Daar zijn toen weinig mensen van uh, wakker geworden... We hebben heel veel gedaan in de afgelopen tijd om dat uh, te verbeteren. Er zijn uh, prestatieindicatoren gekomen die ook niet alles overigens zeggen. We hebben ja. nu de gestandardiseerde sterfte die je per ziekenhuis uh, ja. uh, kent. Al, al, al dat soort dingen zijn, uh, zijn opgetuigd. We hebben het gewoon veel beter in beeld. Ja. En We moeten niet de indruk wekken dat nee, het nou heel erg onveilig nee. is in onze meneer ziekenhuis. Kingma, die indruk, meneer Kingma, ik wil die indruk ook niet wekken. Wat ik wel wil is kijken wie is waar verantwoordelijk voor. En wordt ja, de verantwoordelijkheid en genomen is en is die heel, goed geregeld of niet? Dat is, nee, dat ook dat is niet de goede analyse. Het gaat er niet om of het wel of niet goed geregeld is. Want uw, uw hypothese... is. Nou ja, ja, daar bezig. gaat het wel om. Als er doden vallen, dan vind ik wel dat het er om gaat. Uw hypothese is dat er geen ongelukken uh, mogen gebeuren. Ja, dat is nee, een verkeerde hypothese. Nee, maar... Nou eenmaal. Ja. En je moet ervoor zorgen dat, klopt. dat je alle maatregelen neemt. Ja, Ik ga toch even praten, anders heb ik geen zin dat ik in de uitzending zit. Uh, uh, je moet er gewoon maximaal voor zorgen... Dat, je, ja. dat die ongelukken niet gebeurden. Nee, ja, uw punt, is niet gemaakt. uw punt is gemaakt. Maar dan ga ik even naar de heer Klein. Als ik de heer Kingma zo hoor, dan hoor ik ook steeds... een soort, soort van, nou ja, even blijven zeggen... Het, het is het risico van het vak, er vallen doden. Ja. Dat vind ik toch nee, nee, te simpel. Nee, u moet, uh, nee, ik ga er gewoon maar weer doorheen... want ik kom nauwelijks aan de beurt hier. Nou, u dat komt genoeg aan de, de, de beurt, eerst, maar gaat u er maar doorheen. Hoort mij zeggen, u hoort mij zeggen... Dat je maximale veiligheidsmaatregelen moet nemen. Dat zeg ik ook. Ja, en die goed. mensen de schuld gaan geven, dat heeft geen zin. Meneer Klein, maximale maatregelen nemen. Ja, nou kijk, um, ik proef heel goed uh, in de reactie van uh, uh, meneer Kingma dat. Uh, en daar begon hij ook mee. Ja, die patiëntveiligheid is geen probleem. Uh, en ik, sna ik snap ook heel goed, de heer Kingma is ook zeer gedreven, heeft heel zijn carrière heel hard aan. Dat uh, het ja. geen probleem is. Nou, dat heeft u wel gezegd. We ja, zei ja, Dat is achat, geen dat probleem. Dat is het, het, probleem goed, het meeste... Het meeste nee. uh, u, uw boodschap is, het gaat allemaal goed. Ja, meneer Klein, u uh, mag nu even. Ja. Gaat u ja. door. Ja, ik, ik, ik, meneer ik Klein gaat even door. Ik ben de eerste geweest in Nederland die heeft gezegd... dat er 2.000, 3.000 vermijdbare doden ja. zijn. En ben ja. hard aan het werk gegaan om maatregelen te nemen... om dat terug te brengen. Zeg nee. helemaal niet dat het geen probleem is. Meneer Klein. Nee, maar u... Dat probeerde ik te zeggen. U heeft echt, uh, zeg maar, een... U bent enorm gedreven om die veiligheid te bevorderen. Net zoals alle professionals, de 700 die hier binnen zitten in uh, de Vanelle fabriek. Uh, maar we hebben nog wel een probleem. Die veiligheid is namelijk niet uh, één... Echt veilig krijgen we het nooit. Twee, uit de, uh, de metingen die we doen in ziekenhuizen... Blijken toch, blijkt toch die schade enorm te zijn. Um, die nog uh, bestaat uh, van rond de 2000 vermijdbare doden. En uh, zeg maar, ja. een ruim aantal mensen die schade oplopen. Dus we hebben nog wel een probleem. Natuurlijk, de ja. gezondheidszorg in Nederland... Is, uh, bevindt zich op een heel uh, hoog niveau. En zeker internationaal gezien. Maar het kan nog wel beter. Ja, dat zijn we het helemaal over eens, dat het altijd beter kan en daar werk je dus ook iedere dag aan. Dat moet je ook realiseren. Alleen ik vind dat de discussie heel vaak gaat in de richting van eh, wie kunnen we dan nou voor verantwoordelijk maken, wie is er schuldig enzovoort. Ja. Dat, is, dat is helemaal niet de vraag. Ja, maar Meneer Kingma, kunt u even? Maar wat is dan volgens u wel de vraag? Dan mag u de vraag stellen waar het wel om gaat volgens u. Wat je moet doen met elkaar, en, en dat is, ik weet zeker dat professor Klein, ik ben trouwens ook professor, dat, die, dat professor Klein, uh, dat hij daarmee eens is, dat je je, je processen heel zorgvuldig analyseert. Ja. En dat kan je het beste doen naar aanleiding van fouten die gebeuren. Je wil natuurlijk ja. niet dat ze gebeuren, maar als je wil dan ga je ze zorgvuldig analyseren. En je gaat de praktijk van die afdelingen veranderen als dat kan. Of je gaat regels als die overtreden zijn of niet gehandhaafd, ga je aanscherpen. Je gaat er beter op toezien. Dat is het proces mm -hmm. waardoor je door, door melden iedere keer weer leert en verbetert. Ja. Eelse ja. is 20 jaar verpleegkundige en die mailt... Momenteel ben ik werkzaam in het UMC Utrecht. Ik ben degelijk opgeleid in het LUMC Leiden. Mijn inziens moeten artsen en verpleegkundigen weer ouderwets opgeleid worden... met oog voor veiligheid en hygiëne. Leidinggevenden van vroeger spraken hun personeel aan op deze zaken... maar de hele cultuur rond elkaar aanspreken bestaat niet meer. Terug naar de basis zou ik zeggen en niet steeds allerlei maatregelen bedenken... terwijl het in de basis misgaat. Dokter Klein. Dat, ja, dat ik ben het er nu... hartgrondig mee eens. U bent mee er mee eens. eens. Ja, u mag mij Heel ook goed. Een keer vragen. Ik <laughs> heb nee, al minuten met de dokter oh, dus goed af, Maar we hebben inbreken. Heel goed. U, u, u doet dat uitmuntend. Dr. Ja. Klein, <lacht> nu nee, mag ben u er weer. ik het dus, uh, ook mee eens. Dus leiderschap is, uh, ja. is heel belangrijk. Neem niet weg dat teruggaan naar de oude situatie is niet meer mogelijk. Nee. Die organisatie van ziekenhuizen is veel complexer geworden. Er werken een heleboel part-timers. Uh, er werken uh, zeg maar, uh, de steeds meer specialisten. Uh, ook verpleegkundig specialisten. Ja. En natuurlijk is leiderschap heel belangrijk. En daar moeten we ook aandacht uh, aan geven. Ja, Vandaag wordt hier in, bij de Van Nellenfabriek in Rotterdam straks, uh, straks gekozen... welk ziekenhuis het veiligste ziekenhuis van Nederland wordt. Welk ziekenhuis wordt dat wat u betreft, dokter Klein? Nou, ik denk in alle eerlijkheid dat dat niet... Dat die niet uh, er wordt een initiatief uh, verkozen tot het meest veilige initiatief. Maar ah. niet. Uh, we gaan hier niet bepalen wat het meest veilige ziekenhuis is. Oké, okay. dank u wel. Dank u wel, heren. Eh, uh, luisteraars, dit was het alweer voor vandaag. Morgen zijn we er weer. En natuurlijk, dank aan de redactie, productie en techniek. Geniet van uw dag. En blijf veilig en gezond, dan hoeven we gewoon niet naar het ziekenhuis. We kunnen ons niet zo heel veel radio permitteren. De politieke stand van het land. De democratische controle is niet stevig genoeg. En onverwachte inzichten. Tot nu toe heeft Nederland alleen maar verdiend aan de Griekse situatie. Luister elke zaterdag van 11 tot 12 naar Breed. En ik hoor te weinig van deze premier wat hij wel wil. Radio 1, het nieuws van alle kanten. De Volkskrant presenteert verboden boeken. De twintig beste boeken die u niet mocht lezen. Deel 2. Lolita van Nabokov. Deze zaterdag verkrijgbaar met de bon uit de Volkskrant. Meer dan 250.000 mensen hebben diabetes zonder dat ze het weten. En u? Doe de test en check uw risico tijdens de Diabetesweek in de apotheek van 12 tot 17 november.